Sinds het vertrek van de laatste Amerikanen uit Irak vorige week... is het geweld er fors toegenomen. Daarbij zijn bijna honderd doden gevallen. De olie uit een gebroken pijpleiding in de Oceaan bij Nigeria... zal geen vervuiling van de kust veroorzaken, dat zegt Shell. Vorige week bleek de leiding tussen een productieplatform en een olietanker te zijn gebroken. Volgens Shell is het lek gedicht. Er is meer dan 6 miljoen liter olie de zee ingestroomd. De olievlek drijft ruim 100 kilometer uit de kust van Nigeria. In Syrië zijn de eerste waarnemers van de Arabische Liga aangekomen. Ze gaan in de stad Homs kijken of het regime van president Assad zich aan de belofte houdt om niet langer demonstraties neer te slaan. Gisteren vielen opnieuw doden bij geweld in Homs. Er zijn nu 50 waarnemers uit de Arabische landen in Syrië. Dat worden er zo'n 150. Het weer? Vannacht minimaal rond 7 graden. Overdag overwegend bewolkt in het zuidoosten af en toe zon. In het noorden kan hier en daar een beetje regen vallen. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. De nacht op 1. Goedemorgen het is dinsdag 27 december 2 minuten over 5. En dit is het laatste uur van het programma De Nacht op 1. We hebben, al er, uh, we hebben er al een nacht op zitten. We zijn om 2 uur begonnen. En dit uur sluiten we af met eerst een halve muziek en daarna de rubriek Focus op de wereld. En uh, ja, wat betreft muziek beginnen we met een mooi nummer, namelijk een nummer van Sade. En dit maar is dat Smooth Operator. Soms heb je van die Nederlandse artiesten die ook in het, uh, in het buitenland en dan met name in Japan en, uh, en uh, Zuid-Korea het erg goed doen. En Wouter Hamel, dat is er eentje van. Ik, ik weet ook niet, ik, ik vind het hele fijne muziek ook. Een beetje jazzy, een beetje die, die oude feel, maar toch ook wel een soort van modern. En hij heeft zijn debuutalbum, dat was in 2007, dat heette ook Hamel. Dat heeft hij ook daar uitgebracht in Japan en het was daar ook een groot succes. Ik ik snap ook niet precies wat het is, maar soms hoor je opeens van die verhalen ook sommige artiesten die in Nederland helemaal niet zo groot zijn, maar dan juist daar in Japan en Zuid-Korea enzovoort wel erg populair zijn. Nou ja, misschien moeten we daar maar eens uh, wat, uh, wat, wat gaan onderzoeken, maar uh, nou ja, goed voor hem dat dat zo is, want daar zal hij een hoop leuke optredens in, uh, in het buitenland aan overhouden. Uh, we gaan nog even luisteren naar een paar nummers en daarna gaan we uh, alweer bellen met uh, twee hulpverleners uit het buitenland en die komen vandaag uit Cameroen en uit China. Daarover later meer, maar eerst weer muziek en ditmaal van Fleetwood Mac. cool out by the sea When no one knows my name I'm on the road A little happiness and some love. I think I can see it now. Now, let me paint the picture. It's 12 o'clock. that tomorrow too Er wordt vaak gedacht dat dit nummer gaat over de winkels en het entertainment gedeelte op Orchard Road in Singapore. Maar in werkelijkheid gaat het nummer over een nachtelijk telefoongesprek tussen Leo en zijn Leo dus in het geval, Leo Seer en zijn toenmalige vrouw Janet. En dit gesprek dat vond plaats in Londen, om precies te zijn op Churchfield Road in de Londense wijk Acton. Nou, zo heeft hij wat geleerd op de vroege ochtend. Um, we gaan zometeen nog even luisteren naar muziek. En daarna is het dan echt tijd voor de rubriek Focus op de wereld. Waarbij we gaan bellen met iemand uit China en iemand uit Cameroen. En uh, die gaan ons even bijpraten over het werk wat zij daar doen, over, de, over het nieuws wat daar op dit moment speelt. En dan dus kunnen we even wat ervaringen uitwisselen met Nederlanders uh, die aan hele andere kanten van, uh, kanten van deze wereld leven. Dat is altijd interessant. Uh, maar eerst gaan we even luisteren naar muziek en dan beginnen we met het nummer van Stef Bos. Er zonder land, zee zo ver wij zien. De diepte is onpeilbaar en de horizon staat stil. Dolfijnen in het kielzog, haaien voor de boeg. De wind heeft ons verlaten, wij kunnen nergens naartoe. De zon is ongenaakbaar, wij drijven in de hel Het mes op onze keel, onze dagen zijn geteld De een dringt zich te pletten en de ander sluit zijn ogen Het einde is nabij, maar ik, ik blijf geloven Heer, geef ons uw genade. Heer, haal ons hieruit. Waarom hebt gij ons verlaten? Heer, breng ons thuis. Heer, breng ons thuis. Van Heer 17, het kruid en de kanonnen. We hebben ooit de zeeslag van Duinkerken gewonnen. We hebben over land de Spanjaard weggejaagd. En de prinsen van Oranje hebben ons met goud betaald. Nu is het wind stil rond de evenaar en we drijven stuurloos rond, als doden op een Zeeslag, zijn verslagen door de zon. Wij sterven hier als ratten. En ik, ik bid tot God, ik bid tot God, ja. Heer, geef ons uw genade. Heer, haal ons hieruit. Waarom hebt gij ons verlaten? Heer, breng ons thuis. Thuis. De stuurman ligt te sterven met zijn bijbel in zijn kooi De scheurbuik heeft de meute in zijn klauwen als een prooi En ik ben nog de enige die uitkijkt naar het land De rest is naar de hel toe of ze staan daar op de rand De stemmen zijn verdwenen er is niemand in de mast, de zon is ongenaakbaar en de golven zijn onstraf. en ik heb niet lang te leven meer en dit is mijn gebed, Al mijn naar de hemel heer, I've been waiting for Ja, het is uh, half zes geweest. U wordt misschien uh, net wakker. Misschien uh, ligt u nog wel uh, lekker in bed. Het is uh, tenslotte net kerst geweest. En uh, zo even na half zes in de nacht op één hebben wij altijd de rubriek Focus op de wereld. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Inderdaad, we praten met de Nederlandse hulpverleners uit het buitenland en dan echt ook van all over the world. Vorige week had ik iemand uit uh, België aan de lijn, dat is dan heel dichtbij. Maar we hebben ze ook uit, uh, uit Amerika, uit, uh, uit China, die komt uh, later dit half uur voorbij. Maar eerst hebben we aan de lijn Nelis en Nelis komt uit Cameroen, toch? Klopt helemaal. Ja, hè? goedemorgen Nelis. Goedemorgen. Er is niet echt heel veel tijdsverschil, hè, geloof ik, tussen Cameroen en Nederland. Stel de tijd. Tenminste, als het geen zomertijd is. Maar uh, dat is het nu niet, dus het is precies even laat. Precies even laat, kijk. Nou, dat, uh, dan ben je ook uh, waarschijnlijk... Uh, heb je iets vroeger je wekker gezet dan gebruikelijk? Helemaal. <laughs> Hoe laat sta je normaal op? Uh, in feite lijkt ik normaal om ongeveer half zes op. Dus dat is ietsje eerder, maar niet veel. Ah, oh, oké. Okay, nee, dat is goed niet zoveel. Hey, en uh, even, uh, even een algemeen vraagje. Maar wat, wat voor weer is het daar? Is het daar nog lekker warm? het. Uh... Altijd warm. Nee, het is een zeer uh, droog seizoen nu, wat betekent dat uh, er absoluut geen regen meer is nu uh, en dat er enorm veel stof in de lucht zit. Maar uh, precies, je weet precies waar je op kan rekenen. zeg maar. Oké, okay. en, en, en hoe warm is dat dan, wat het overdag is? Ja, graad op 30 ongeveer. 30, wauw. Ja, niet Zo... slecht hoor. Ik zou het niet willen ruilen op in Nederland. Nee hè? Maar in, in de zomer is het dan misschien nog wel een stuk heter? Nee blijft altijd zo rond de 30. Echt waar? Ja. Oh, het lijkt me ideaal. Ja, het is ook helemaal niet slecht. Misschien, <laughs> misschien ga ik ook maar emigreren. <laughs> hey, um, even, even over Cameroon uh, zelf. We gaan straks praten over het, uh, over het werk wat jij doet voor, uh, voor Wycliffe uh, Bijbelvertalers. Maar ik ben eerst even benieuwd, uh, wat, wat speelt er daar in het nieuws? Volgens mij zijn er net verkiezingen achter de rug. Ja, we hadden uh, verkiezingen een maand of anderhalf geleden. Uh, nou nee, goed, er was een hele hoop gedoe over. Uh, maar goed, uiteindelijk is er helemaal niks veranderd. Uh, zoals verwacht uh, heeft de president, uh, de huidige president, gewonnen. En uh, blijven dingen een beetje bij het oude, zeg maar. Maar die is al ja, heel lang aan de macht, heeft, toch? Ja, die is al 28 jaar aan de macht. 28 jaar? Zijn dat wel eerlijke verkiezingen dan? Uh, daar zijn de meningen verdeeld over. Je, je weet het gewoon niet. Uh, je kan er ook niet echt in komen. Er zijn geen internationale waarnemers, dus je weet het gewoon niet. Oké, okay, want ik, ik las ergens iets dat hij in eerste instantie met meer dan 80% van de stemmen gekozen was. Ja, Lijkt mij bijna... uh, 77% of zo. Dus ja, dan, dan, dan, weet je het, dan, dan krijg je wel je twijfels, maar goed, je weet het gewoon nog niet. En tegelijkertijd, uh, het probleem is ook dat er, uh, doordat hij al zo lang aan de macht is, dat er gewoon heel weinig uh, geloofwaardige oppositie is. Dus mensen zouden ook niet weten voor wie ze anders moeten stemmen. Nee is er dan ook sprake bijvoorbeeld van, uh, van censuur in de media? Dat, dat de oppositie niet echt een kans heeft om, uh, om zeg maar, in beeld te komen. Um, nee, er is weinig censuur. Er is wel eens wat. Je kan niet alles roepen. Maar over het algemeen is er uh, is er niet echt censuur. Alleen het enige is dat de, de regering heeft veel en veel meer middelen ter beschikking. Uh, de huidige machthebbers Ze hebben veel en veel meer middelen ter beschikking om campagne te voeren. En de oppositie heeft. Uh, vrijwel niet. Dus de, dat, dat zie je gewoon. Ik de, ook al is er geen censuur, de oppositie heeft weinig kans om een boodschap voor het voetlicht te krijgen. zeg maar. Ja, lastig. Maar goed, ja. dan weet je in ieder geval wel wat je aan ze hebt, want het is wel een hele stabiele regering dan in ieder geval. Nou, en dat is ook heel wat waard hoor, want een, een land wat. Er zijn zoveel buurlanden hier waar. Uh, burgeroorlogen zijn of zijn geweest en waar het de pijn op is. En Cameroen is wat dat betreft gewoon stabiel en, en, en rustig. Ja, dat is ook wat waard. Hey, en even heel, heel wat anders wat daar speelt. De schorsing van, uh, van voetballer ETO. Ja. Die is 15 wedstrijden, mag er niet meer meedoen uh, in het Nationaal Elftal, geloof ik. Er is, een, uh, er is een enorme rel hier, want uh, Eto had... Uh, ja goed, dat is natuurlijk de, de, de grootste Afrikaanse voetbal aller tijden, zeg maar. Maar goed, die had het dus ruzie met uh, corrupte voetbalofficials. En het hele elftal had besloten uh, een vriendschappelijke wedstrijd niet te spelen... ...omdat ze een bonus niet altijd uitbetaald en die was uh, in de zak gestoken van betaalde mensen. En toen zeiden ze, ja goed, dan doen we het gewoon niet. Ja. En toen heeft hij als captain, uh, heeft diezelfde voetbalbond dus gezegd van, uh, oké, okay, dat schorsen je voor 15 wedstrijden, dat betekent ongeveer het einde van zijn uh, carrière als uh, voetballer internationaal elftal ja. ja, goed, en je kan je voorstellen dat een heleboel mensen zoiets hebben van, ja, maar dat kan niet. Zeker niet met ETO? Nee, precies, precies. En teamcaptain en beste voetballer alle tijden, nou, dat, dat, dat gaat nog wel een staartje krijgen. Ja, maar, maar is, er, is er kans dat dat besluit wordt herzien? Of, uh... um, ja goed, het gaat nu interessant worden wat er gaat gebeuren. Want officieel is er uh, eigenlijk geen enkele mogelijkheid om dat aan te vechten. Maar ik denk, je, je krijgt wel de indruk dat er nu achter de schermen koortsachtig gezocht wordt naar een soort van uh, compromissen... Um, ...en de, de, de, de president gaat zich daar waarschijnlijk zelf ook mee bemoeien... ...en dan, dan weet je gewoon niet wat eruit gaat komen. Nee, nou ja, ik ben benieuwd. Hey, en dan even over jouw, jouw eigen werk, want daar, daar bellen we natuurlijk eigenlijk voor... ...want jij bent ja. uh, in Cameroon, in ben jij algemeen directeur bij Wycliffe Bijbelvertalers... Ja? ja, ik kan vragen wat doen jullie zo, maar dat, dat, dat zit op zich al voor een gedeelte in de titel. Alleen ben ik wel benieuwd, van wat, wat doen jullie dan precies in Cameroen? Want bijbelvertalen, dat kun je ook vanuit Nederland doen. Um, dat is toch een beetje lastig, want uh, bijbelvertalwerk is iets wat je toch wel ter plekke moet doen met de mensen die een bepaalde taal spreken. En wij zijn uh, betrokken bij de vele, vele talen hier in Cameroen. Er zijn hier in Cameroen zo'n 270 talen. Ja. Dus, uh, 270 ja, talen? Ja, 270 talen. In ja. één land? In één land, ja. Hoe is dat mogelijk? Dus, ja, nou ja, goed, dat... dat uh, dat is zo. <laughs> en veel landen hebben natuurlijk heel veel meer talen uh, dan, dan Nederland. Maar Cameroen is dat dan wel een beetje extreem. En dat, en dat zijn niet gewoon dialecten, maar echt verschillende nee. talen? Nee, dat zijn echt verschillende talen. Want zelfs binnen die talen zijn er nog allerlei dialecten. En dan proberen we die nog bij elkaar te houden. Want die verschillende dialecten die, uh, hebben ook zoiets van... Ja, maar wij zijn ook een taal. Dan zeggen we, nee, nee, nee, jullie kunnen elkaar prima verstaan. Dus, ja. uh, dat, uh, dat gaat niet door. Maar uh, nee, er zijn dus echt heel erg veel talen hier. Wat heftig. Dus je hebt eigenlijk alleen nog in Cameroen... heb je 270 verschillende bijbelvertalingen nodig. Nou, dat zal wel iets minder zijn. Want we zijn dus continu aan het afwegen van... is dit een taalgroep die, um, waarvan de taal nog steeds levensvatbaar is... waarvan de jonge lui nog steeds spreken... Of, of gaat men over op een buurtaal um, omdat de groep zo klein is. Ja. Uh, dat, zie dus, dat zie je dus soms gebeuren. Of sommige talen zijn wel wat groter, maar is iedereen zo tweetalig met grotere talen in de omgeving... dat je ook zoiets hebt van, ja goed, dat begrijpt men 100 dus ook als ze een andere taal erbij wil lezen. Ja. Maar ja, er zijn dus in totaal wel zo'n... Uh, wel 150 uh, vertalingen nodig. En op hoeveel zitten jullie nu? Uh, er zijn er nu zo'n uh, 50... en dan zijn er nog zo'n uh, stuk of 50 in... Uh, ja, onder, onderweg, zeg maar. Oké. Okay. Dus ja. en, en is jouw werk daar echt pas klaar... als, als al die, uh, die 150 talen waarin je de Bijbel wil vertalen in een Cameroen... als dat echt gedaan is? Nou... Niet per se, want ons doel is niet zozeer alleen de Bijbel vertalen. Ons doel is ook veel breder dan dat, overigens. Alles wat met uh, taalontwikkeling te maken heeft. of wil ik ook wel even gezegd hebben, want uh, de titel van, van Wikkelen Bijbelvertalers is, wat dat betreft, een beetje misleidend. Want we zijn ook heel erg betrokken bij. Uh, het onderwijs in de lokale taal, zodat mensen die uh, buitengesloten zijn vanwege hun taal, dus de, de, de sprong missen op school, dat die een kans krijgen. Ja. Uh, ontwikkelingsliteratuur en ook zelfs gewoon de eigen verhalen op schrift te stellen. Uh, uh, en dan ontwikkelingsliteratuur, zodat mensen zeg maar, weten hoe ze pesticiden moeten gebruiken en dat in hun eigen taal krijgen, zodat ze dat ook echt kunnen lezen. Oké, okay, dus het is breder dan dingen, alleen de Bijbel? Het is veel meer dan alleen de Bijbel. Maar ons doel is zeg maar um, een systeem, ja, systeem klinkt een beetje verkeerd, maar een um, lokaal capaciteit te ontwikkelen zodat dat op een gegeven moment het bijbelvertaalwerk ook door kan gaan als wij als buitenstaanders er niet meer zijn. Want uh, uiteindelijk is de bijbelvertaling. En ook onderwijs en ook ontwikkelingsliteratuur en dat soort dingen zijn niet eenmalige processen. We zijn in Nederland ook continu de Bijbel aan het herzien. Ja. Uh, ontwikkelingsliteratuur en onderwijs moet je ook blijven doen. Dus uiteindelijk wil je iets opzetten wat uh, zichzelf gaande kan houden. En, en dat is ons doel eigenlijk. Oké. Okay. En, en uh, ik, ik zit net te denken, als er zoveel verschillende talen zijn... Uh, hoe, hoe gaat het daar dan eigenlijk met, met media en zo? Wat, wat is dan de, de voertaal en begrijpt dan niet iedereen dat? En hoeveel procent is dat dan? Nou, de voertaal, uh, er zijn twee officiële voertaal, dat zijn Frans en Engels. Ja. En uh, inderdaad, dat begrijpt niet altijd iedereen. Um, en daarom heb je op de, ja goed, het onderwijs is dus allemaal in Frans of Engels. Dus veel mensen begrijpen het wel, maar omdat er ook enorme schooluitval is. Um, is dat begrip vaak heel beperkt. Ja. Uh, en daarom zijn er ook steeds meer lokale radiostations... die dan gaan uitzenden in de lokale talen. Dus er zijn, denk ik, zo'n twintig wat grotere talen... die gebruikt worden in lokale radiostations en dat soort dingen. Oké. Okay. Wat ingewikkeld eigenlijk. Ja, hè? <laughs> Hey, en, en als je nou naar je eigen werk kijkt van de afgelopen maanden, wat is jou dan het meest bijgebleven? Nou ja, goed, we hebben dus uh, afgelopen week hadden we de... Ja, we noemen dat dedication in het Engels, van een van die vertalingen die van het Nieuwe Testament die af was gekomen. Ja. Dus uh, wij waren naar zo'n taalgebied toegegaan uh, om ja, een officiële opdracht van dat Nieuwe Testament uh, te doen. En dat is altijd een enorme happening met een hele hoop mensen en heel veel. Oh, ja? En dan komen alle kerkleiders bij elkaar en de lokale traditionele autoriteiten, dat noemen ze in dat gebied de FON. Dat is zeg maar de koning van het, uh, van het gebied. Ja. Die komt er dan bij in volle wonaten. En ja goed, op dat moment wordt dan de, officieel de, de Bijbel overgedragen aan de, aan de mensen en de lokale kerkleiders. Ja. Groot feest. Groot feest en, en waar, feest. en waar was dat deze keer? Dat was in de noni Taal En dat is in de noordwestprovincie van, uh, van Cameroon. Okay. in de, de bergen, een heel mooi bergachtig gebied daar. En uh, ja, daar waren wij dus, uh, dus naartoe gaan uh, als familie. Wauw. Hey, en, en wat staat er de komende... We moeten alweer een beetje afsluiten, het gaat, het gaat erg snel. Het lijkt me leuk om je nog eens wat uitgebreider te spreken binnenkort in, uh, in de nacht. Maar we hebben maar een kleine tien minuten. Ja. Uh, wat, wat staat er de komende weken op jouw agenda? Nou, op zich niet zoveel, we hebben nu weer wat een rustigere tijd, maar uh, ik had het eerder gehad over het uh, creëren van lokale capaciteit. En het is heel erg leuk dat de uh, lokale bijbelvertaalorganisatie, die heet Kaptal, ja. uh, die wordt steeds uh, ja, volwassener, kan echt helemaal op zichzelf staan steeds meer. En die uh, hebben komend jaar hun, uh, komende maand hun 25-jarig uh, bestaan. En ik krijg ook een nieuwe directeur en dat betekent dat uh, ja, iedereen die wat betekent in het wereldje van Bijbelvertaalwerk Internationaal uh, naar Cameroon komt. En daar gaan we dus uh, ook samen zeg maar, evalueren waar zijn we nu en samen vieren dat het, uh, het zo goed gaat, zeg maar, dat er zoveel vorderingen zijn. Wauw, dus jullie hebben eigenlijk een goed jaar ook achter de rug als ik het zo hoor. Ja, absoluut. absoluut. Ja. En, en, die, en de hoop is dat het gewoon minstens net zo doorzet in 2012? Met uh, een nieuwe directeur van uh, de lokale organisatie Kaptal. Uh, wat natuurlijk altijd weer een beetje spannend is als je een nieuwe leiding krijgt van hoe gaat dat. Maar ja. ik heb er alle vertrouwen in. Ja, ja, ja. En hoe lang blijf je daar zelf nog, denk je? Uh, ja, weet ik niet precies. Mijn uh, termijn als uh, directeur loopt af over anderhalf jaar. Ja. Uh, dan, uh, dan zien we wel alweer. Kijk. het is een mooie open, houding. Ja, dat, is, dat houdt het even toch spannend. <laughs> dat is waar. Hey Neles, dankjewel voor jouw update uit, uit Cameroen. Veel uh, succes de komende tijd ook met je, met je werk daar. En uh, hopelijk tot nog eens spreeks in de Nacht op één. Dat hoop ik ook. Oké. Okay. <laughs> Doeg. Fijne dag. Doeg. Straks uh, praat ik uh, met, uh, met een hulpverlener uit China. Uh, die verbinding moeten we nog even opzetten. Dus we gaan eventjes luisteren naar een nummer van Liana La Havas. En dat is het nummer... Uh, dat is nummer H.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 It's such a problem if he's old As long as he does whatever he's told I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone When in Rome we landed our first kiss I slurred my words but he pretended not to notice and then he sat down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 Het is tien voor zes en u luistert naar de laatste tien minuten van de nacht op 1. en in die laatste tien minuten spreek ik met Jaap de Butter uit China. Jaap, goeie ja voor mij is het morgen. Wat is het voor jou? Net middag geworden. Net middag. Ah, dus jij bent al een tijdje wakker. Ja. De, me ja. de meeste ja. mensen in Nederland ja, die. Oh, half eens inmiddels. Oké, okay, de meeste mensen hier die, die ja. liggen waarschijnlijk nog of in bed... of zijn alweer onderweg naar hun werk, want ja, kerst is voorbij. Is, is, ja. is, hebben jullie daar ook kerst gevierd of niet? Ja, een beetje. Wat anders dan in Nederland, maar... Uh, ja, hoe, hoe gaat dus, dat dan? Uh, nou, we hebben hier ook een, een, een kerkelijke gemeente waar we wel heen gaan. En, maar gewoon we zijn op kerstavond, dus uh, uh, zaterdagavond... Uh, hier naar de kerk geweest, maar het hele programma is toch wel heel anders. Uh, ook bijvoorbeeld uh, uh, dans van lokale bevolkingsgroepen en dat soort dingen. Uh, oh, wat ja, leuk. Gewoon Eigen... een ander soort kerkdienst dan wat je in Nederland verwacht zeg maar, op kerstavond. Ja. Uh. Oké, okay. iets, iets vrijer misschien. En dan met... de hele zaterdag we, zijn we bij mensen op bezoek geweest, verschillende mensen in, in een van de christelijke dorpen daar. Uh, is er gewoon op uh, kerst om mensen uit te nodigen. En meestal is dat uh, gewoon eten met elkaar. En uh, dan ja. bezoek je de hele middag uh, allerlei verschillende mensen. En in ieder huis moet je wel wat mee eten, zeg maar. Dus dan uh, eet je de hele middag. Wat een gezelligheid. Ja. ja. Hey, uh, China, waar jij woont, uh, samen met jouw, uh, jouw vrouw en zes kinderen las ik. Ja. Hoe, hoe hebben jullie überhaupt zover gekregen om daarheen te gaan met z'n allen? Nou, toen we, uh, gingen waren we met uh, drie kinderen, dus. Uh... Oh, oké. Okay. <laughs> dat, dat was nog iets makkelijker. Ja, ja, ja. ja. Maar goed, we, we reizen wel eens uh, terug naar Nederland ook. Maar... Oh, oké, okay. gaat allemaal prima. En, en wat is daar momenteel in het nieuws? Ik las iets over schoolbussen. Ja, nou, uh, het is ook in het Nederlandse nieuws wel geweest dat er verschillende in, in de afgelopen maanden verschillende ongelukken gebeurd zijn met schoolbussen en. Uh, ja, dat heeft ook in China wel geleid tot, uh, tot discussie over uh, de veiligheid van het verkeer en uh, uh, of, of scholen niet uh, meer geld moeten krijgen voor het uh, transport van uh, leerlingen en zo. Wat, wat en, ligt, uh, waar zit hem dat dan in die ongelukken? Ligt het aan de aan de weg of aan de bussen of? Uh... Nou, uh, uh, wat vooral in het nieuws komt is dat er, uh, dat er veel, uh, veel scholen te weinig geld hebben. Dus te veel studenten in één bus stoppen. Ah, okay. Er was één, één geval in het nieuws waarbij 64 kinderen in een busje van uh, negen zitplaten zat. Hmm. Uh, dat soort uh, situaties krijg je. Maar het, de gewone verkeerssituaties zijn ook... Uh, toch vaak wat uh, onveiliger als in Nederland, maar omdat heel veel studenten naar school moeten reizen over wat langere afstanden, is de kans op een ongeluk groter dan uh, wanneer je gewoon uh, de school in je eigen dorp hebt, bijvoorbeeld. Ja, ik snap het. Ja, en dat is de, de laatste jaar is dat een trend geweest hier om uh, de scholen vooral van. Uh, de lagere school en het en middelbaar onderwijs uh, meer uh, in centrale plaatsen te laten plaatsvinden, zodat veel studenten dus veel verder moeten reizen vanuit hun dorp, zeg maar, en vaak over uh, wat slechtere wegen en zo. Ja, en is dat dan ook uit financieel oogpunt dat al die lokale scholen worden gesloten? Uh, ja, daar zijn verschillende ideeën over, denk ik. Aan de ene kant financieel, maar het is ook dat, dat uh, dan het onderwijs beter zou zijn dan wanneer je voor een klein aantal kinderen in ieder klein dorpje... een school hebt met één docent, bijvoorbeeld. Ja, ja, dus, ja. dus om de kennis wat meer te centraliseren... Ja. was die keuze ook gemaakt. Maar nu zijn er toch weer geluiden van... hey moeten we toch niet terug naar het oude systeem, zeg maar. Nou ja, alles heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Ja. ja. Hey, als, als we het even concreet hebben over jouw werk daar... want jij werkt voor de organisatie Blessed China International... Wat, uh, ja. wat, wat doet die organisatie precies? Uh, wij zijn voornamelijk bezig met uh, werk onder uh, lepra-patiënten en uh, uh, HIV-AIDS-preventie. En uh, met uh, weeskinderen en uh, gehandicapte kinderen. Oké, okay. en, en kun jij een beeld geven van hoeveel dat voorkomt in China? Uh, lepra wordt steeds minder. En uh, in de, in, uh, voorheen was het vooral dat we bezig waren met zorg voor lepra patiënten. Nu richt het project zich meer op uh, uh, mensen die uh, met lepra leven, zeg maar. Of die lepra gehad hebben in het verleden te helpen terug te komen in de samenleving. Omdat er heel veel... Uh, uh, stigma is uh, naar uh, lepra-patiënten. Okay. En uh, we helpen ze dus om uh, geaccepteerd te worden in de samenleving... zodat ze weer een normale baan kunnen hebben en, en dat soort dingen. En hoe dus de, de focus van, uh, van de projecten verandert wel wat. En, en hoe kun je dat dan stimuleren dat iemand weer geaccepteerd wordt in de maatschappij? Ligt het ligt er nou dan vooral op, op de, op de lepra-patiënt zelf of op juist een werk, potentiële werkgever? Uh, het, het, ligt op, uh, het ligt bij de, bij de lepra-patiënt zelf, want er, is, er is ook een hoop, uh, zijn ook een hoop gevallen van zelfstigma. Dus mensen denken dat mensen op, op hen neerkijken, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Yeah. Vooral als ze helemaal geen handicap of der, iets dergelijks hebben. Maar uh, het, het ligt ook wel in de samenleving. Als je zegt dat je lepra gehad hebt, ook al ben je niet gehandicapt, dan... Dan wordt er toch gelijk op een andere manier naar je gekeken. Dus er moet ook gewoon... Uh, wat we dus doen is voorlichting geven. Kennis over van hoe lepra verspreid wordt. Wat de gevolgen zijn. Uh, zodat mensen weten van... Uh, als je lepra hebt, is het meestal niet besmettelijk als je goed behandeld bent. Ja. En uh, we doen dat dus door uh, toneelstukjes in, in dorpen waar lepra patiënten wonen. Zodat ze uh, weer gewoon mee kunnen draaien in... de. Uh, in de samenleving van zo'n klein dorp, zeg maar. Ja, want dat, is, is dat dan waar mensen vooral bang voor zijn? Dat ze zelf besmet raken? Ja, ja dat, is, dat, is de grootste, dat, dat is de grootste angst. Daarnaast is het ook als mensen echt gehandicapt zijn door uh, lepra... en ze zijn echt misvormd en dergelijke... Dan, dan speelt dat natuurlijk ook mee als mensen er toch wat, uh, wat anders uitzien dan anderen. Ja, begrijp ik. Hey, en Zijn er dan bepaalde dingen met dat werk waar je tegen aanloopt in China? Zijn er, zijn er ook moeilijkheden? Uh, ja, er zijn altijd wel moeilijkheden in, uh, met uh, dit soort werk. Het, uh, het grootste obstakel is dat, uh, dat er uh, op het moment uh, een aantal jaar geleden nieuwe regels gekomen zijn voor uh, uh, ontwikkelingsorganisaties om te registreren met de overheid. Ja. Uh, dat op zich is heel goed, zodat... Uh, zodat uh, bekend is wat we doen en, en uh, we ook hulp kunnen krijgen van de overheid maar het is wel een heel proces waar je doorheen moet voordat je uiteindelijk kan beginnen dus er is dan altijd een beetje een conflict tussen van zoeken, we hebben geld gevonden om dit project te doen maar mm -hmm. dan de eerste maanden van zo'n project kun je eigenlijk niks doen omdat je bezig bent met uh, het registreren van het project en, en, uh, en op onderhandelen met de overheid. Want dat brengt een hele hoop bureaucratie gaan met zich mee. Als je nog meen. geen geld hebt, als je niet zeker weet of je het kunt gaan doen financieel gezien, zeg maar. En aan de andere kant, naar een, een uh, donateur schrijven dat je het project wil beginnen, maar je hebt nog geen toestemming. Er zit ja. ook een risico in dat je straks het geld hebt, maar geen toestemming om het te gaan doen. Ja. Dus dat uh, is altijd een beetje conflict. Ja. Ja. En is dat dan zoveel bureaucratische romslomp dat je daar echt zo lang mee bezig bent om dat geregistreerd te krijgen? Ja, en het is ook uh, omdat we een buitenlandse ontwikkelingsorganisatie zijn, of in ieder geval een internationale ontwikkelingsorganisatie die wel met lokale mensen werkt ook, uh, is er toch altijd extra uh, voorzorg van hè, als er iets misgaat, uh, van ja, wie is er dan verantwoordelijk voor en, en dat soort dingen speelt ook altijd wel mee. Dus het is, het is niet alleen bureaucratie, maar ook uh, ja, toch ook wel een stukje zorgvuldigheid van, van hey, uh, wat voor invloed heeft een buitenlandse organisatie op onze samenleving en willen we dat? Ja, oké. Okay, dus ook dat soort ja. belangen spelen dan weer mee in misschien de snelheid waarin jullie aanvragen behandeld worden. Ja, ja zeker. Oké. Okay. Ja. Hey, we hebben nog een kleine minuut voordat het, uh, voordat het programma ten einde is. Als we even vooruitblikken naar de komende weken, wat staat er bij jullie op het programma? Uh, het uh, grootste evenement wat op het programma staat, is dat we uh, de gehandicapte kinderen waar we op dit moment voor zorgen uh, gaan overplaatsen naar een uh, overheidsinstelling. Oké. Okay. Uh, de voor, voorheen was er geen overheidsinstelling voor weeskinderen en gehandicapte kinderen. Die, is, uh, die wordt in januari geopend en dan gaan de kinderen van ons project gaan, uh, naar, uh, naar de overheidsinstelling toe. Dus dat, uh, dat is een behoorlijk uh, uh, project om dat uh, te ondernemen. Kinderen, het zijn niet zo heel veel kinderen, maar er zit heel veel omheen ook met uh, onze medewerkers die... Uh, ...dan ontslagen worden omdat we geen werk meer voor ze hebben en dat soort dingen. Er zit, er zit altijd een hoop aan vast om, ja. om een project af te sluiten en dergelijke. Dus dat dat, is de, dat staat er op ja, de agenda. De, de, ja. de, dankjewel, ja. Jap voor jouw uh, jou update uit, uh, ja. uit China. Uh, prima. We ja. moeten weer naar het journaal, dus ik hoop je nog eens een keer te spreken in de Nacht op Eem. Ja, prima. Tot ziens. Prima. Straks het uh, Radio 1 Journaal uitgebreid. Dit was de Nacht op 1.